Book 2 1ส18การทาความสะอาดบ้านกรอเต้สกโอนมาคก g วันนี้เป็นวันเสาวนี้เป็นวันเสาร์ว a น Vandaag is het zaterdag. Vandaag hebben we tijd. Vandaag hebben we tijd. Vandaag maken we het huis schoon. Vandaag maken we het huis schoon. Ik ben aan het schoonmaken. Ik maak de badkamer schoon. Ik maak de badkamer schoon. Palejaak hom pom, kam lang Mijn man was de auto. Mijn man was de auto. Dek dek, kam lang tam, kwam saad, rot, j a k De kinderen maken de fietsen schoon. De kinderen maken de fietsen schoon. ค the ุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้คุณยายกำดน้ำดอกมายกำลังรดน้ำดอก e ม้คุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้คุณกำดนกไากำลังทดนำกความกำลังอางดห้อคางเด็อกไม้ยายงรดนอกไม k คุณยายกำล i งรดน e ำดอกไม้คุ e ยายก e ลังร e r ้ำดอกยายกลังรมยากำลังดดอกมากำลังรนอาังดน้อกไางรดน้ำอม้ Mijn man ruimt zijn bureau op. Mijn man ruimt zijn bureau op. Ik doe de was in de wasmachine. Ik doe de was in de wasmachine. Ik hang de was op. Ik hang de was op. Ik strijk de kleren. Ik strijk de kleren. Naastang s o e p e De ramen zijn vuil. De ramen zijn vuil. Pijnhong s o e p e r De vloer is vuil. De vloer is vuil. Jan Cham s o e p De afwas is vuil. De afwas is vuil. Krijgt het nat aan. Wie maakt de ramen schoon? Wie maakt de ramen schoon? k i j t door voen. Wie stof zuigt? Wie stof zuigt? k i j langzaam. Wie doet de afwas? Wie doet de afwas?